Zes uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De omsingeling van het huis van de schutter uit Toulouse... is de tweede dag ingegaan. De 23-jarige Mohamed Mera weigert nog steeds zijn woning uit te komen. Hij wordt verdacht van drie aanslagen met in totaal zeven doden. In een ultieme poging van de politie om hem naar buiten te krijgen... gingen aan het begin van de nacht explosieven af. De omsingeling begon gisteren rond drie uur s'nachts. De terreurverdachte beloofde naar buiten te komen, maar deed dat niet...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 De twee overige statenleden blijven PVV-leider Wilders steunen. Dat is het resultaat van overleg gisteravond in Haarlem. Hero Brinkman was behalve Tweede Kamerlid... ook fractievoorzitter van de PVV in Noord-Holland. Dinsdag verliet hij de partij uit onvrede... over de koers van Geert Wilders. Door een seinstoring is er geen treinverkeer mogelijk rond Amsterdam. Op alle trajecten rond Amsterdam kunnen geen treinen rijden, meldt de NS. Het is onduidelijk hoe lang de stremming nog duurt. De meest gezochte man van Australië is opgepakt. De politie vond de van moord verdachte survival-expert... na zeven jaar op een berg bij Sydney. De man verschool zich jarenlang in de wildernis... en bivakeerde onder meer in een dierentuin. Daar at hij het fruit en vlees dat was bedoeld voor de dieren. Het weer, vandaag droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen blijft het mooi voorjaarsweer. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie, Nou, je hoort het ook al het nieuws. Van en naar Amsterdam rijden geen treinen. Dat heeft ook gevolgen voor de Nationale Luchthaven. Die is ook per trein onbereikbaar. Het heeft te maken met een omvangrijke seinstoring. ProRail denkt dat het tot 7 uur gaat duren voordat de treinen weer kunnen rijden. Maar het duurt het nog geruime tijd voordat alles weer volgens het spoorboekje rijdt. Hou rekening met meer dan een uur vertraging. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 22 maart. Goedemorgen. Dat begint niet goed met een seinstoring. We gaan maar eens even bellen met ProRail. En op wereldwaterdag hoort u zo dat bronwater... niet altijd even gezond is voor het milieu. Zorgverleners, zoals ambulancepersoneel... moeten kunnen stoppen met hulpverlenen... als ze met agressie te maken krijgen. Vindt minister Schippers van Volksgezondheid, u hoort haar straks. Ja, nou, Maar hoe zit dat dan met de zorgplicht? Artsenorganisatie KNMG reageert ook in onze uitzending. Volg ook vanochtend het beleg van dat huis in Toulouse... waar de vermoedelijke aanslagpleger zich nog steeds verschanst. Ron Linker heeft zo het laatste nieuws. En de man waar het om gaat zou opgeleid zijn tot terrorist in het grensgebied van Pakistan. Olivier Imig weet alles over dat gebied en ook over opleidingskampen voor terroristen. We spreken hem na half acht. De PVV-fractie in de provinciale staten van Noord-Holland bestaat nog maar uit twee leden. De rest verlaat samen met Hero Brinkman de partij. Verslag van de besprekingen van gisteravond hoort u van Matthijs van der Wiel. Een Philipstand gaat een winstgevende fabriek sluiten en brengt het werk naar Polen. Ook daar praten we over met de vakbond. In Brabant zijn graven ontdekt van verzetstrijders die in de Tweede Wereldoorlog zijn geëxecuteerd. En Het seizoen voor wegwerkzaamheden begint weer. Waar u rekening mee moet houden hoort u in onze uitzending van Rijkswaterstaat. Het kunstproject met blauw licht in het Vondelpark in Amsterdam is voortijdig gestopt omdat fietsers tegen elkaar opbotsten. Oeps, dat er meer. In het Radio 1-journaal tot half tien kun je ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter Onze naam daar, NOS Radio 1. Hulpverleners moeten beter beschermd worden tegen agressief gedrag. Ze moeten hulp kunnen staken als zij direct in gevaar verkeren... zegt minister Schippers van Volksgezondheid. Als iemand uh, totaal dronken met pillen uh, je spoedeisende hulpen aan het verbouwen is uh, en hij heeft de snee in zijn hand, dan kan ik mij voorstellen dat je als uh, arts zegt, ga jij eerst maar eens even je roes uitslapen, dan zie ik je morgen wel weer terug. Het kabinet komt vandaag met een speciaal actieplan. Er komt meer geld voor trainingen en zorginstellingen moeten met elkaar grenzen bepalen.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 Het appartementencomplex in Toulouse, waar Mohamed Mera zit, is nog steeds omsingeld. Er zijn vannacht wel explosies en schoten gehoord, maar het is niet duidelijk of de politie het huis gaat binnenvallen. Mera weigert zich over te geven. Het lijkt te gaan om een extreme fanatiekeling, zegt correspondent Ron Linker. Hij heeft bijvoorbeeld geen uh, berouw getoond voor uh, de, die zeven moorden die hij zou hebben gepleegd. Hè. Hij vertelde en passant dat hij eigenlijk nog twee agenten op de korrel had. Maar hij heeft ook gezegd dat hij niet de ziel van een martelaar heeft. Met andere woorden, hij is wel bereid om anderen te doden, maar niet bereid om zelf te sterven. Mera wordt ervan verdacht dat hij in de buurt van Toulouse drie militairen, drie kinderen en een rabbijn heeft doodgeschoten. Hij zegt dat hij training van Al-Qaeda heeft gehad. Hij is wel in de grensstreek geweest met Pakistan en Afghanistan. Daar zitten vertegenwoordigers van Al-Qaeda. Maar of hij ook daadwerkelijk onder commando stond van iemand uit Pakistan of Afghanistan... is natuurlijk buitengewoon lastig om aan te tonen op dit moment. Mera zegt dat hij met de aanslagen wraak wilde nemen... vanwege de dood van Palestijnse kinderen... en de militaire aanwezigheid van Frankrijk in Afghanistan. De PVV-fractie in Noord-Holland heeft gisteravond lang gesproken... over het vertrek van hun fractieleider Hero Brinkman uit de partij. Na uren overleg kwamen twee PVV'ers met een verklaring. Wij met z'n tweeën blijven PVV'er en hij leest wel een verklaring voor. Dat er iets rommelde was de fractie duidelijk, echter het bericht gisteren kwam ook voor ons als een volslagen verrassing. Wij blijven de PVV trouw en de standpunten van de P zullen wij uitblijven dragen binnen de provincie Noord-Holland. En drie leden van de Statenfractie steunen Brinkman. Zij gaan samen verder als een groep, zei Brinkman. We zullen een keiharde oude lijn handhaven wat betreft minder overheid, een integere overheid... Minder multicultigeneuzel in de provincie. En we zullen keihard het oude geluid laten horen in de provincie. Het is trouwens nog niet bekend onder welke naam deze groep Brinkman in de provincie Noord-Holland verder gaat. SP-Kamerlid Gesthuizen is weer vrij. Ze werd gisteren opgepakt bij een protestactie van postbodes in Den Haag. Gesthuizen en de postbodes wilden met een doodskist op het plein lopen, maar dat vond de politie niet goed. Iedereen wist dat dat een, een uh, symbolische uh, actie was uh, waarbij de postbode ter aarde werd besteld. Het is ook afgelopen met, met de postbode in Nederland. Het, staat, het is een symbool voor hoe mensen zich voelen. En er is mij verteld dat men mij te lasten wil leggen dat wij een verboden demonstratie hebben gehouden. Wij liepen met z'n tweeën over straat. Gisteren vindt haar arrestatie dus belachelijk. Ze is niet de enige. Ook fractievoorzitter van de SP Roemer was er kwaad over. Je komt op voor de rechten van postbodes die in baan afgenomen worden waar de directeur met 4,5 miljoen bedrijf uit rent. Nou, daar protesteer je tegen en daarvoor word je opgepakt. Vrijheid van meningsuiting. gaat nee, lekker gaat de kant op in Nederland. Gestaars heeft op het politiebureau een schikkingsvoorstel gekregen. Ze weigerden een boete van 210 euro te betalen. Het Kamerlid heeft nu een dagvaarding ontvangen. De meest gezochte crimineel van Australië is opgepakt. Malcolm Neden was zeven jaar voortvluchtig. Hij wordt onder meer verdacht van moord... Meer dan twintig politiemannen hadden het huis waar hij zat omsingeld. He then quickly retreated back into the house and uh, attempted to exit a, a further, uh, exit out, out towards the back. The uh, police then again confronted him on that side because we'd had the building contained and uh, a short scuffle ensued where he was then de survival-expert wist jarenlang uit handen van de politie te blijven door zich in de wildernis te verschuilen. En hij is daardoor erg beroemd geworden. De familie van het vermoorde meisje vindt dat verschrikkelijk. Ik just hoping that no one puts him on a pedestal. No. He's no he's no Robin Hood. He's no folk hero. Um, as as far as we're concerned, he's a a man that's been on the run for seven years. He's wanted voor deze neiden wordt waarschijnlijk later vandaag nog voorgeleid. Het parlement van Suriname neemt morgen de amnestiewet... voor de decembermoorden in behandeling, heeft de Nationale assemblée laten weten. Correspondent Harmen Boerban van de Wereldomroep. Als er inderdaad vrijdag gestemd wordt... dan is dat vooral onder druk van de partij van Desi tussen de NDP. De andere twee coalitiepartners die hebben liever dat de behandeling... in de assemblée wordt uitgesteld eh, tot er met de achterban is overlegd. De initiatiefnemers van de wet willen dat alle betrokkenen bij de decembermoorden in 82 niet worden vervolgd. Dat zou betekenen dat het lopende proces over de moorden wordt stilgelegd. President Desi Bouders is een van de hoofdverdachten. De leiders van twee grote coalitiepartijen willen eerst praten met hun achterban. Brunswijk die gaat met een delegatie aanstaande vrijdag naar het binnenland om te overleggen. En ook Paul Somoharzo van de Volksalliantie die zit nog in het buitenland. Ze willen beide uitstel. Dus als de wet vrijdag in behandeling wordt genomen, dan zal het in ieder geval zijn zonder die twee delegaties erbij. Door de afwezigheid van de twee coalitiepartners wordt er vrijdag nog niet gestemd. Wanneer dat wel gebeurt, is nog onduidelijk. Een kunstproject waarbij in het Vondelpark in Amsterdam... s'nachts blauw licht branden is vroegtijdig stopgezet. Het bleek gevaarlijk te zijn voor het verkeer, met name het fietsverkeer. Verschillende mensen zijn op elkaar gebotst in het donker of in het blauwe licht. En dat terwijl er van tevoren toch uitgebreid is getest, zegt de verantwoordelijk wethouder. Zo'n project is natuurlijk uniek, dus dat kun je nou precies inschatten. En we hebben vorige week ook al extra maatregelen getroffen... omdat we toen ook al vonden dat het ja, dat nodig was... Maar uh, maandag hebben we op een gegeven moment moeten besluiten om toch de stekker eruit te trekken. De Blauwe Verlichting was een kunstwerk van de Britse kunstenaar en filmmaker Steve McQueen. Initiatiefnemer, het Stedelijk Museum, baalt ervan dat het project is gestopt. Waar wij zelf stiekem een beetje op hadden gehoopt is dat mensen hun gedrag zouden aanpassen. Vergelijk het met sneeuw. Uh, als het sneeuwt in het park dan fiets je ook iets langzamer, geniet je misschien van het uitzicht. maar weet je dat er een andere verkeerssituatie uh, is ontstaan. En dat gebeurde gewoon s'nachts veel te weinig. Het kunstproject in het Vondelpark zou eigenlijk tot aanstaande zondag lopen. Opnieuw zijn er dieren vergiftigd in de gemeente Kuik. Nadat dinsdag een kat was doodgegaan, zijn nu een hond en een kat doodziek geworden. Ik vond het wel vreemd dat hij niet bij de achterdeur zat, maar ik denk, ach, die komt zo wel een keer. Maar ja, en na een kwartiertje dacht ik toch, laat ik eens gaan kijken. En uh, hij, lag, zat een, of hij lag in plaats van in het mandje, lag hij er langs. Ontzettend ziek in een soort van shock. Krijzen. Rillen, schuimbekken, het was een drama. In Heeswijk werden zakjes vergiftigde vis verspreid. Hoeveel dieren ziek zijn geworden is niet duidelijk. Er zijn drie volle zakjes gevonden, dus ook hier vlak achter het huis. En um, twee lege, dus ja, daar is van gegeten. Ik denk dus ook door onze kat. Misschien wel beide zakjes leeggegeten, maar het kan ook nog wel een andere kat. Zelfs een hondje zijn, want hier zijn genoeg mensen in de wijk met kleine hondjes en katten. Nou, wie erachter de vergiftiging zit is onduidelijk. De dierenpolitie is een onderzoek gestart en waarschuwt mensen in de gemeente om vooral alert te zijn. Het Tropenmuseum Junior is verkozen tot beste kindermuseum van de wereld. Kindergedeelte van het museum in Amsterdam kreeg de Children Museum Award 2012. Het museum is zeer blij met de prijs. Ik denk dat we gewonnen hebben omdat we op alle vlakken zout leggen. Dat we goede inhoud hebben, dat we niet kinderachtig zijn. Dat uh, kinderen zelf de tentoonstelling tot leven brengen. Met echte persoonlijke verhalen, met echte objecten die ook allemaal gebruikt mogen worden. En dat het zo'n onderdompelende ervaring is. Het Children's Museum Award is bedoeld voor musea voor kinderen tot 14 jaar. En de prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. De beurzen in New York zijn gisteren na een rustige handelsdag overwegend lager gesloten. De beleggers bleven een beetje aan de zijlijn na de sterke opmars van de afgelopen tijd. Een tegenvallend cijfer over de Amerikaanse huizenverkopen veroorzaakte toch wel wat druk op de handel. De Dow Jones sloot 14 procent lager. De technologiebeurs Nasdaq eindigde vrijwel onveranderd ten opzichte van de dag daarvoor. In Japan zijn de beurzen al een paar uur open. De Nikkei staat ongeveer gelijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over zes. De organisatoren van het vorig jaar door storm geteisterde pukkelpop in België... maakten officieel nog niets bekend. Maar via de website van de Canadese zangeres Feist... blijkt dat zij op dat festival dit jaar zal optreden. 16 augustus in Hasselt. Zover weg hoeven de fans niet. Een dag later komt zij naar Nederland... naar Biddinghuizen voor het Lowlands Festival. hoor Canadese zangeres, speelt op Pukkelpop en ook op het Lowlands Festival. Hier zong en speelde zij 1, 2, 3, 4. Het is 16 minuten over 6. Wij gaan gauw door naar Mark-Robin Visser, want die is in Amsterdam. En ja, die zou daar gaan praten over water. Maar er is ook wat anders aan de hand, hè Mark-Robin? Er is van alles, er is altijd overal van alles aan de hand. Maar het komt niet zo heel vaak voor dat je op een plek komt waarvan je niet wist dat er iets aan de hand was. En als je daar <laughs> dan aankomt, dat dan toch blijkt dat daar wat aan de hand is. Heel goed. En zo was het vanochtend dat ik eh, aankwam op het Centraal Station in Amsterdam. Door oh, een technische nou, ja, storing in het bedieningssysteem... is er op dit moment geen treinverkeer mogelijk... van en naar dit station, herharing. Door een technische storing in het bedieningssysteem... is er op dit moment geen treinverkeer mogelijk... van en naar dit station. Wij houden u zo spoedig mogelijk op de hoogte. Oei. Ladies and uh, oh, nee, dat is in het Engels. We houden u zo spoedig mogelijk op de hoogte. Dat is heel aardig. Um, Lara, het station van Amsterdam is totaal verlaten. Er staat geen enkele trein hier en uh, alleen verdwaasde reizigers. We werden ook meteen aangeklampt toen we hier met de NOS-auto aankwamen rijden. Van zijn jullie hier vanwege de storing? Ik weet van niks. Maar er is hier dus een enorme storing. Uh, er rijdt geen enkele trein, dus het heeft ook geen zin om naar het centraal station van Amsterdam te komen. En als ik zo kijk, ik zal het u even laten horen hoe het hier klinkt. Dit is het geluid van het Centraal Station in Amsterdam. En dat is niet de bedoeling, mensen... Er klopt hier iets niet. Uh, ik ga u daar laatst... We gaan zo veel, veel mogelijk ons best doen om jullie daarvan op de hoogte te houden. En ja, ik weet niet of ik nog wel aan mijn andere onderwerp toekom, uh, Marcel en Lara. Ja, Moet nee. ik het nog proberen? Nou, ja, kijk maar. Um, ik, ik denk dat je ja, nog wat druk zal wel zijn met, met, uh, met, met de treinen. Want het kan zijn dat er nogal een puinhoop ontstaat rondom Amsterdam en We Inderdaad gaan Amsterdam. gewoon improviseren vanochtend. Is goed, fijn. Joe, tot later. Oké. Okay. En we hebben zo uh, ProRail natuurlijk ook aan de telefoon. Die zijn we druk aan het bellen. Die uh, verzamelen informatie. En dan hoort u meer over die sein en wisselstoring. Waardoor dus het treinverkeer rond. En in Amsterdam is ontregeld. Het is uh, tien minuten voor half zeven. Nelson Mandela is uh, 93 jaar oud. De voormalig vrijheidsstrijder en oud-president van Zuid-Afrika... heeft een broze gezondheid. Overal in Zuid-Afrika worden al musea voor hem ingericht. En familieleden van Mandela proberen een slaatje te slaan... uit deze wereldberoemde grootheid. Afrika-correspondent Koert Lindijen ging naar Mandela's geboorteplaats... in de Oostkaap. En hij liet zich rondleiden door gids Zim. Als ik me omdraai zie ik een huis van Mandela, maar hij is niet echt hier geboren. Hij is verder opgeboren. As uh, we we we read from the book he wrote Long Walk to Freedom, he mentions that his father was uh, a chief at his village of Beth. Uh, that village is called Mvezo. And then his father was removed from chieftainship. From that by a white Hij werd inderdaad iets verderop uh, geboren, maar zijn vader, die stamhoofd was, die werd onteigend, die werd uit zijn functie gezet door een blanke uh, bestuurder en toen is zijn familie vlak hier in de buurt uh, Verhuisd aan de voet van de heuvel waar we nu op staan. Zullen we naar de steen lopen die hier in de buurt is waar hij als klein kind speelde? Yes, of course. It's about a, a, a hundred meters from where we're standing. We will go down the hill here. Let's go. Okay. Een uh, grote rots hier, uh, hier, hier beneden. Ja, yeah, als was a, a, as a young kid. En other kids also hij in deze up this gebruikte deze grote rots als een glijbaan en ik zegt Sim ik heb hier zelf uh, ook gespeeld. U als klein kind, hoe leerde u over Mandela kennen? Hoe werd er ...over Mandela bij u thuis gepraat. Ik kom uh, ook uit de buurt, uit dezelfde, hetzelfde dorp als waar Mandela geboren is. Maar voor 1990, toen hij werd vrijgelaten... ...toen praatte je niet over Mandela. Dat gebeurde in de nachtelijke uren. Mijn grootmoeder vertelde over Mandela als het donker was. Want... Toen was het nog veel te gevaarlijk om over deze terrorist te praten, zoals die toen genoemd werd in de openheid. We couldn't talk about him in the open in those days. So Zim, there's not very much here to see anymore. Where where are we going now to? We are going to the family cemetery. Nou nog een stukje door het hoge gras uh, gelopen en omgeven door de geiten en de schapen. Staan we nu bij een uh, omheind stukje grond waar een heleboel graven staan en overal staat. Mandela op. This is where uh, the members of the Mandela family who have passed on are, are buried. And then the other three graves that were here have been moved by uh, his grandson, Mandela, to Mvezo. They were on the, they were on the far right, next to the fence on that side. Daar rechts daar waren drie graven van Mandela's zonen. Maar Mandela's kleinzoon Mantla heeft in het geniep deze graven weggehaald en naar zijn dorp Mvezo gebracht. Waar hij een hotel bouwt voor Mandela toeristen, om van de Mandela legende te profiteren. Wordt Mandela hier begraven, nu 93? It's our tradition to bury someone next to his uh, family. So I believe that when he passes on, also he will be buried next to his family. Volgens de traditie zou hij hier moeten begraven worden. Het wordt een beetje een pelgrimsoord, deze plaats uh, bij, rond het uh, Mandela Museum. You get a lot of. People from, from, from, from En er komen ook mensen uit Nederland die zich uh, die zich uh, schuldig voelen over het Nederlandse aspect bij uh, de as apartheid en dan vooral de Nederduitse gereformeerde kerk. Natuurlijk, die daarbij een grote rol heeft gespeeld. Ze bieden hun excuses aan en laten een donatie achter voor het museum. Sometimes making big donations to the museum, you know? Een bijdrage was dat van onze Afrika-correspondent Koert Lindeyer. Nou, u hoorde het al, er is een uh, probleem op het spoor in en rond Amsterdam. Babette Verstappen van ProRail, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben sinds uh, vanmorgen vroeg uh, te maken met een, uh, een fijne wisselstoring uh, rond Amsterdam. We hebben op dit moment problemen met het bedienen van de seinen. En dat betekent dat er uh, ja, vooralsnog geen verkeer van en naar Amsterdam kan worden opgestart. Waar is de storing door veroorzaakt, weet u dat al? Nee, op dit moment is dat voor mij nog uh, onbekend. Het is wel zo dat daar nu allerlei mensen heel hard aan het werk zijn om die storing uh, zo snel mogelijk op te lossen. Maar helaas heb ik nog niet doorgekregen uh, wanneer echt een harde prognose kan worden gegeven... Uh, voordat de treinverkeer weer kan worden opgestart. Dus ja, ik heb daar nog geen informatie over. Mevrouw Verstappen, dit heeft grote gevolgen... voor de reizigers vanochtend in de Randstad. Op welke plekken uh, is er op dit moment een ontregeling? Waar is er vertraging? Waar kunnen mensen niet, uh, niet reizen met de trein? Nou, zoals ik al zei, is het inderdaad Amsterdam. Dat uh, betreft uh, Amsterdam Centraal Station. En dan vanuit daar gaan we natuurlijk uh, in vele richtingen treinen. Uh -huh. Richting Noord-Holland, richting Den Haag, richting Utrecht. En op al die trajecten... Uh, kon het treinverkeer vanmorgen niet worden opgestart. Dus daar ja, hebben heel veel duizenden reizigers last van... wat natuurlijk enorm vervelend is, zo in de ochtendspit. Ja, en uh, als u het niet kunt opstarten... dan zal dat als de, de storing verholpen is, later moeten gebeuren. Dus dan kan ik mij voorstellen dat dit, nog, dat dit nog lang effect zal hebben in de ochtend. Ja, het is inderdaad zo op het moment dat een storing opgelost is... duurt het altijd even voordat de treinverkeer weer volgens het spoorboekje kan rijden. Daar gaat inderdaad altijd wel 1 à 2 uur overheen, zeker bij zo'n groot knooppunt. Maar we werken er op dit moment heel hard aan om dat treinverkeer in ieder geval vanuit Amsterdam weer zo snel mogelijk op gang te krijgen. En we kijken nu ook wat, er, wat dit voor gevolgen heeft voor uh, de knooppunten zoals bijvoorbeeld Utrecht en in de rest van het land wat dit betekent voor het treinverkeer daar. Ja, berichten zijn tot nu toe dat om zeven uur die storing is opgelost, maar als ik u zo hoor is dat nog niet zeker. Ik uh, heb dat inderdaad uh, vernomen dat dat uh, genoemd is als prognose, maar uh, ik heb dat nog niet als harde prognose doorgekregen. Uh, als het 7 uur zou zijn, zou het in ieder geval betekenen dat het nog niet direct op gang kan komen daarna. Hmm. Maar uh, echt uh, uitsluitsel wanneer het, uh, het probleem voorop is, kan ik u nu nog niet geven. Nou, in ieder geval is uh, dit een probleem voor de hele ochtendspits. Uh, mevrouw Verstappen, wat raadt u reizigers aan? Bijvoorbeeld stel dat je de, tre de trein moet hebben naar, naar Schiphol. Bijvoorbeeld toch maar een taxi doen? Nou ja, vooralsnog komt daar geen, uh, komen daar geen treinen aan. En uh, NS is bezig uiteraard om ook vervangend vervoer te organiseren... Maar u kunt begrijpen, met zo'n groot knooppunt zal dat heel lastig zijn. Dus mensen zijn nu aangewezen op alternatieve voor zoals uh, de auto. Hartelijk dank, mevrouw Verstappen van ProRail. We gaan even naar het Centraal Station in Amsterdam. Daar is Mark-Robin Visser. Uh, Mark-Robin, uh, op een verlaten perron. Nee, niet zo nou, te horen. De perrons zijn leeg, er staan ook geen, geen treinen. Maar er staat hier wel iemand met een fiets. Dat is heel handig. Ja. Behalve als je helemaal naar Rotterdam toe moet vanaf oh. Rotterdam. Hoe lang staan jullie hier al? We staan hier al vanaf 4 uh, uur en uh, om 6. Van vanmorgen? Ja, ja vanochtend. Ah, en van... jullie zijn uit geweest? Ja, we zijn uit geweest en we dachten terug te komen naar Rotterdam. Maar dat kan dus niet. Uh... En, en uh, zijn jullie geïnformeerd toen jullie hier aankwamen? Nee, eigenlijk kwamen we er pas na ongeveer een drie kwartier, een uur achter dat er een technische storing was. En sindsdien is ongeveer elke twintig is die storing herhaald, zonder verdere informatie. De borden, de schermen, daar staat ook gewoon dat er op dit moment geen, geen treinverkeer is. Ja, daar sta je dan met je, met je fiets. En de nacht is waarschijnlijk wel een beetje uitgewerkt ook. De nacht is uh, nou ja, nu ja, al over. Ik hoor het al. De nacht is nu over. Nog maar een kopje koffie dan, heren? Ja, we hebben weinig... Als het eraf reis. kan? Ja, precies. Nou, die is nu wel gratis, hoor ik net. We kunnen ja. wel gratis koffie krijgen, maar... <lacht> dat moet zeggen dat er maar een kleine pleister is op de zere wond... want we staan hier toch al een paar uur en het begint echt vervelend te horen. Goed, mensen. Voor iedereen die dit hoort en nog in bed ligt... of nog niet op het Centraal Station is en die wel naartoe moet... draai je nog een keertje om. Want de NS is echt een hele trieste bedoeling. <lacht> Sterkte, heren. Dankjewel. Maar goed, die storing ligt bij ProRail. Daarvan hoorden we zojuist dat er hard aangewerkt wordt... die zijn en wisselstoring op te lossen. Dat is niet zeker of dat voor zeven uur gaat uh, lukken. Mocht het wel lukken, dan duurt het ook nog wel een tijd... voordat het treinverkeer is opgestart. Tot in Utrecht en Amersfoort. En ik denk ook nog wel verder hebben ze daar last van. We houden u op de hoogte. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. PSV hij is zich geplaatst voor de finale om de KNVB-beker. Voor de tweede keer in een paar dagen werd gewonnen van Heerenveen. Zondag uh, is het voor de competitie nog uh, 5-1 geworden in Eindhoven. En gisteren werd het in Heerenveen 3-1 voor PSV. Tot de rust konden de Fries het bijbenen. Na de pauze liep PSV in vijf minuten uit naar 3-1. Het was uh, geen makkelijke wedstrijd. En afgelopen zondag vond Wilfred Bauma. Nee, moeilijker, maar dat wisten we van tevoren ook. Uh, kijk, Heerenveen is gewoon een hele goede ploeg. En dat hebben ze dit seizoen al bewezen. En uh, we wisten van tevoren dat het anders zou worden. Zij spelen thuis. Uh, we hebben het ook uh, in het begin meegemaakt van, dit, uh, van deze wedstrijd. Uh, zij begonnen sterker. En uh, in de laatste fase, ja, toen we 3-1 voorstonden... ja, zij krijgen natuurlijk ook kansen met, uh, met die lengte die ze hebben. En uh, ja, penalty die uh, gelukkig er niet in ging. Want uh, ja, Titon die, uh, heeft weer eens bewezen waarom uh, wij hem zo graag wilden hebben. De keeper van PSV had een paar mooie reddingen en Herenveen verloor de wedstrijd eigenlijk in vijf minuten tijd. Die deden de club de das om. Trainer Ron Jans. Nou ja, dat zei ik net in de, de rust ook. Ik vind uh, Over de hele wedstrijd ben ik heel tevreden. We hebben vandaag laten zien dat we ons kunnen meten met de topclubs in de Herenvisie en uh, met PSV. Ik vind dat de uitslag ook niet klopt bij de wedstrijd. Maar wel bij die, die vijf minuten naar rust. Zelfs vier minuten. Ik kom heel slecht uit de kleedkamer. Ik laat de een Inworp zo'n voorzet geven. En uh, staan niet te dekken. En bij de tweede laten we ons uitkappen. En uh, sta je gewoon uh, ja, met 1-3 achter. Terwijl dat het totaal niet het spelbeeld is. Maar... Dat is één aspect. We hadden voor rust dat we veel beter met de kans om uh, moeten gaan. En uh, na rust hebben we ook kansen genoeg gehad. En uh, ik denk dat PSV ook uh, één iemand uh, zeer mag uh, bedanken dat ze hier hebben gewonnen. Titon, ja. En PSV speelt de finale om de beker. Op 8 april tegen de winnaar van AZ Herakles. En die wedstrijd is vanavond. Er werd gisteravond ook nog een duel gespeeld in de Eredivisie. FC Twente doet weer helemaal mee in de strijd om de landstitel. Die inhaalwedstrijd bij de graafschap wonnen ze met 2-1. Na een vlotte achterstand boog Twente de wedstrijd om. Het leek moeiteloos het einde te halen. Maar het laatste kwartier kreeg de graafschap nog wat goede kansen op een gelijkspel. Twente-trainer McLaren zag het met leden ogen aan. I've never had a game like that where we, we create so many opportunities to kill the game, to finish the game and to, to cap a, a good performance and a good three points. Uh, we failed to do that and in the end you could see that uh, the Graf Sharp would, uh, yeah, more pressure on us and, and come back and we very nearly uh, blew our chance of the uh, of the title tonight. McLaren had zo'n wedstrijd nog nooit meegemaakt. Genoeg kansen krijgen om de wedstrijd te beslissen en dat niet doen. Graafschap, geeft je zo de kansen om terug te komen. We hadden bijna onze titelkansen om zeep geholpen, al dus de trainer. De Graafschap, dat strijdt om behouden te blijven voor de Eredivisie... had dus een ongelukkige avond. De trainer Richard Roelofsen zat dan na afloop ook stuk. Ja, er gebeurde natuurlijk een heleboel. Uh, we hebben naar de RKC natuurlijk een moeilijke periode gehad... En, uh, ja, dat wou we vandaag recht zetten. En uh, ik denk dat je, als je over 90 minuten kijkt, dat dat uh, ons wel gelukt is. Alleen ja, einde van 90 minuten sta je weer met lege handen. En uh, als je ziet wat er allemaal in gebeurd is in de wedstrijd, dan, uh, ja, dan zit je wel even stukje ja. En FC Twente-spits Luc de Jong ging in de tweede helft nog zwaar door zijn enkel. Hij moest meteen gewisseld worden en vanochtend wordt gekeken of er schade is. Twente staat nu derde met 51 punten. Evenveel als PSV, dat een minder doelsaldo heeft. De Graafschap staat laatste. radio 1. NOS Journaal. Het is half zeven, Jan van der Putten, Goedemorgen. Goedemorgen. door een grote sein- en wisselstoring is het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Op geen enkel traject rond Amsterdam en Schiphol kunnen treinen rijden, meldt de NS, en dat heeft ook gevolgen voor Leiden, Almere en Utrecht. Het is niet duidelijk wanneer die storing is verholpen. Omsingeling van het huis van de Schutter uit Toulouse is de tweede dag ingegaan. De 23-jarige Mohammed Merat weigert nog steeds naar buiten te komen. Hij wordt verdacht van drie aanslagen in Frankrijk met in totaal zeven doden. En in een een ultieme poging om naar buiten te krijgen... gingen aan het begin van de nacht explosieven af bij dat huis. Zorgpersoneel moet hulp aan agressieve patiënten kunnen weigeren. Dat vindt minister Schippers van Volksgezondheid. Volgens haar hoeven artsen en verpleegkundigen niet iedereen te helpen. Er moeten instellingen zelf bepalen waar de grens ligt. En bij die afweging speelt mee hoe ernstig iemand gewond is. Drie statenleden van de PVV-fractie in Noord-Holland... gaan mee met Hero Brinkman en verlaten de partij. En de twee overige statenleden blijven PVV-leider Wilders steunen. Dat is het resultaat van overleg gisteravond. Brinkman was behalve Tweede Kamerlid... ook fractievoorzitter van de PVV in Noord-Holland. Dinsdag verdient hij de partij uit onvrede over de koers van Wilders. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is helder en lichtnevelig. Plaatselijk komt ook een enkele mistbank voor... Er staat een zwakke tot matige oostenwind en op dit moment is het een graad of 4. In de ochtend schijnt de zon volop en stijgt de temperatuur rap. Vanmiddag blijft het zonnig. In grote delen van het land stijgt de temperatuur naar 17 of 18 graden. In het zuidoosten wordt het met 19 of 20 graden zelfs nog wat warmer. Maar de wind draait vanmiddag iets meer naar het noordoosten... waardoor het in het noorden aan de kust door een frisse wind van zee 13 of 14 graden wordt. Morgen is het omnieuw zonnig en wordt het ongeveer even warm. Ook in het weekend weer, met op zondag een iets lagere middagtemperatuur. AWD Verkeersinformatie. De eerste files staan er alweer. Onder meer op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Zoetewoudendorp 4 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam bij de afrit Hormer ook 4. En de aanrijding op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Dus Hendrik-Ido-Ambacht en Knopend Ridderkerk 4 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En verderop richting Europort bij Rozenburg nog eens 2 kilometer op de A15. U heeft het ook al in het nieuws gehoord. Van en naar Amsterdam rijden geen treinen. Heeft te maken met een seinstoring. Het is niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Toulouse is de omsingeling van het huis van de verdachte... van zeven moorden de tweede dag ingegaan. Kort voor middernacht werden er schoten gehoord... en was er ook een explosie bij het huis. Volgens de Franse minister van Middellandse Zaken... probeert de politie de man hiermee te intimideren. Mensen die hem hebben gekend en die hem kennen... Die kunnen nauwelijks bevatten dat Mohamed Merah, want om hem gaat het... zou uitgroeien tot een medogeloze moordenaar. Het begon meer dan een etmaal geleden. Om drie uur s'nachts klonken er plotseling schoten... in een woonwijk van Toulouse.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 was in een appartement un peu had niet echt peur balles maar plutôt In de wijk waar Mohammed opgroeide heerste grote verbazing. Zijn voormalige buurtgenoten hadden dit nooit achter hem gezocht. De ik dacht était plutôt C'est ça le truc, Dit meisje is gechoqueerd. Hij leek altijd zo kalm.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 français jeune très jeune il a dit était affilié à al qaida il fallait s'exprimer par rapport à le loi qui interdisait port de la voile en france et aussi s'exprimer fortement à participation de france en afghanistan il était très hostile hij zei dat hij was verbonden aan al qaida dat hij tegen het burka verbod in frankrijk was en tegen de Franse militaire deelname in afghanistan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 De Republiek is niet gezwicht, niet geweken, niet aan het wankelen gebracht. En de situatie in Toulouse is op dit moment nog steeds niet veranderd. Politie houdt dat huis nog steeds omsingeld. Laatste nieuws krijgt u straks van onze correspondent in Frankrijk, Ron Inca. Berlijn bouwt een hele nieuwe luchthaven, Berlijn-Brandenburg International. Met plek voor 30 miljoen passagiers per jaar en ruimte om nog veel groter te worden. De oude luchthavens, Tegel en Schöneveld, barsten uit hun voegen. Die gaan dan ook op 2 juni dicht en de dag erna gaat de nieuwe open. Heb Daar zit de man al. ja. Er is geen plek aan het raam meer ja, dat kan gebeuren. Passagiers die checken in alsof het een hele normale vlucht is. Deze gaat naar Parijs. Maar het is alleen maar een oefening. Zo, hoe moeten ze dan hier zien? Dat is dat gate B9. En naar gate B9. Eerst nog even door de veiligheidscontrole. Er zijn vandaag duizend proefkonijnen. Vrijwilligers die komen testen of alles werkt. Mevrouw met kort rood haar die gaat nu naar de gate, naar Parijs. De rest staat nog in de rij voor andere bestemmingen. Iedereen heeft een bouwhelm op. Het is nog een bouwplaats. halverwege staat een vrouw met een grote koffer, net echt. Waarom wilt u meedoen met die test? Want ons dat interesseert had wie de wie het hier abloopt, wie die voorbereidingen zijn. We zijn nieuwsgierig om eens te kijken hoe ver ze zijn, hoe het er allemaal uit gaat zien. Het is in ieder geval reusachtig. Een hoge hal, een paar verdiepingen hoog. Een eindeloze rij balies om in te checken. En de luchthaven is in ieder geval veel groter dan de twee oude van Berlijn bij elkaar. Hij gaat straks van de ene dag op de andere open. Dus dan moet alles op rolletjes lopen. Aanvangs ja, fing het daarmee aan dat die aanschildering nog niet zo optimaal was. Die gates waren niet zo goed uitgeschilderd. Anfangs passierte het ook nog: wenn man op den falschen knop drukte, dan stürsten alle computer op. In het begin waren de monitoren niet goed duidelijk waar je kan zien waar je heen moet. De computers die die vielen uit. Intussen gaat alles al veel beter. Maar we willen nu echt alle fouten eruit halen. Want als we open gaan, dan mag er niks meer verkeerd gaan. Lijf Eriksen is woordvoerder van de nieuwe luchthaven. Bent u wel zenuwachtig? Het immer weniger bouwarbeiter. En immer meer vloekhavenmitarbeiter. Die später hier de betrieb managen. We zijn precies op de overgang van bouwplaats naar luchthaven. Er zijn 47 van die proefdagen. En ook het personeel wordt steeds beter. Die hebben alle problemen nu een keer meegemaakt. Dus we weten dan, als het echt gaat draaien, hoe ze dingen op kunnen lossen. En dan is er nog een heel stuk onder de grond, waar passagiers geen idee van hebben, het bagagesysteem. Toch de achilleshiel van elke luchthaven. Hier komen alle koffers op een soort trein binnen. En als we bij de goede glijbaan zijn, dan kiept het wagentje om. Dat wagentje weet dat vanwege de streepjescode op de koffer. Er zijn tienduizenden koffers om mee te oefenen. En die zijn allemaal eigendom van Van der Landen, het Nederlandse bedrijf dat het bagagesysteem bouwt. Pieter Havenaar van Van der Landen. U bent wereldmarktleider voor dit soort systemen. Hoe word je dat? Ja, over het algemeen moet je natuurlijk als, als leverancier uiteindelijk de beste aanbieding zien te maken. Dat betekent een goed ontwerp, goede prijs en een, een betrouwbare leverancier zijn. Men zegt vaak het is de Achilleshiel van de luchthaven, de bagage. Wat is uw Achilleshiel? Waar moet je dan vooral op letten dat het niet misgaat? Ja, er moeten eigenlijk twee dingen echt in orde zijn. Dat is dat de koffer moet veilig zijn en dat moet zeker gesteld worden. Dus hij moet een aantal screeningstappen doorlopen. En het tweede is, die koffer moet wel mee met de passagier. Dus dat betekent, hij moet betrouwbaar zijn. Bij de gate wordt er nog omgeroepen, niet instappen, we vliegen vandaag niet. U kunt terug naar de ingang, dan krijgt u een nieuwe ticket. En dan doen we nog een keer een hele doorloop. Als <applaus> het toch niet stapt. Als ik hier nog een tweede vloek hoor. Het gaat naar een tweede vloek. Waar willen ze naar heen vliegen? New York. Naar New York wil deze dame liever in de tweede ronde... want de eerste ronde naar Wenen eindigt aan een dichte glazen deur... met uitzicht op een geheel verlaten startbaan. Wat vindt u van de nieuwe luchthaven? Maar, man ziet er een paar problemen ontstaan, maar daarvoor zijn wij heute hier. Wat hebben ze voor problemen? Zeg maar, met de aanzeige hier. Er zijn nog wat problemen, zegt haar reisgenoot. De borden kloppen niet. We zouden naar Wenen, maar op het scherm staat iets heel anders. Maar goed, daarom zijn we hier vandaag. Dan kunnen ze dat weer oplossen. Maar we zijn op tijd, dus als hij echt zou vliegen, hadden we hem wel mooi gehaald. Boarding time is 11.15 uur. het klappen. Een verslag van correspondent Wouter Meijer was dat. De problemen op het spoor in Nederland, in de Randstad, um, ja, die zijn er nog steeds. Door een sein- en wisselstoring rijden er geen treinen op en rond Amsterdam. Met grote gevolgen voor uh, treinpassagiers. Uh, het blijft een beetje onduidelijk wanneer de problemen verholpen zullen zijn. MS-NS uh, meldt inmiddels dat het rond 9 uur zal zijn. Eerder gaf ProRail aan dat ze het niet zeker weten. Wij houden u op de hoogte. Dan naar PSV, de ploeg uit Eindhoven plaatste zich ten koste van Herenveen gisteravond voor de finale van de knvb beker. Afgelopen zondag won PSV de competitiewedstrijd nog met 5-1 van Herenveen. Gisteravond werd het 3-1. Dat lijkt makkelijk, maar Wilfred Bouwma vond het geen makkelijke wedstrijd. Nee, het was zelfs lastiger. Moeilijker, maar dat wisten we van tevoren ook. Kijk, Herenveen is gewoon een hele goede ploeg en dat hebben ze dit seizoen al bewezen.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 Die uh, heeft weer eens bewezen waarom uh, wij hem zo graag wilden hebben. 5-1 afgelopen zondag, nu voor de bekerwinst. Uh, dus wel een hele prettige aanloop naar zondag, Ajax. Ja, ja en dat, uh, dat is zo. En, uh, ja, iedereen weet, uh, elke wedstrijd staat op zich. En, uh, maar ja, maar voor toch? ons zelfgevoel... Ja, uh, met een aantal weken geleden, dan uh, ga je daar wel uh, lekkerder naartoe natuurlijk. Het is nog helemaal niet over, het is heel leuk... Eén ding is wel heel belangrijk, Je staat in de finale. Dat is uh, precies wat je zegt en daar gaan we nu even uh, ja, vooral de terugreis, is dus nog een lange terugreis van genieten. En uh, ja, morgen gaan de, de kopjes weer richting uh, Amsterdam zoomen. Ja, en uh, Heerenveen hield het bij rust op 1-1. Na de pauze liep PSV in vijf minuten uit naar 3-1. De Heerenveense verdediging sliep uh, op dat moment nog.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 Dat is één aspect. We hadden voor Rust hadden we veel beter met de kans om uh, moeten gaan. En uh, na rust hebben we ook kansen genoeg gehad. En uh, ik denk dat PSV ook één uh, iemand uh, zeer mag uh, bedanken dat ze hier hebben gewonnen. Titon. Titon, ja. Want je krijgt zelfs een penalty. Ik denk dat die wedstrijd zoveel mogelijkheden heeft gehad om heel anders te worden. Nee, dat, dat is zo. Die penalty en uh, misschien uh, het meest symbolische moment van deze wedstrijd was wel die, uh, ja, die, die, die, die snoekduik met kopbal van, van Ramon Zomer. Die ook weer bij Titon belandt. En ook de rebound uh, ook weer. En, uh, ja, het, is, het is voor ons uh, gewoon heel sneu. Want, ja. Kijk, je, je kunt hier heel veel uithalen. Van, uh, dat Je kunt meten dat je goed gespeeld hebt. Maar uh, uiteindelijk gaat het om een uh, finale plaats en uh, ja, die kunnen we vergeten. Heb je het gevoel dat je in één week tijd alles weggooit? Nee, nee, nee, nee. Want uh, de competitie uh, die gaat uh, gewoon door. En uh, we moeten ons nu uh, weer oprichten, want uh, ja, zaterdag heb je een wedstrijd die je gewoon moet winnen. En uh, dat kunnen we ook. Als we dit kunnen bieden, dan, uh, dan komt het in de competitie uh, ook wel, uh, wel goed. En, uh, dus wij gooien niet uh, alles weg, want we hebben nog acht wedstrijden te gaan. En uh, volgens mij doen we helemaal mee om uh, directe plaatsing. De trainer van Heerenveen hoorde u Ron Jans. En Rijkswaterstaat begint komend weekend met het wegwerkseizoen. En dus betekent dat vertragingen. Waar hoort u straks van Rijkswaterstaat? Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velde Ook al met vertragingen. Jawel Marcel, bij elkaar 27 kilometer file. Het zijn vooral de dagelijkse files. Maar er is ook een aanrijding gebeurd op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Dus Hendrik ambacht en Knopen Riddekerk 5 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht. En dan zitten we natuurlijk met de treinstoring rondom Amsterdam. Ik denk dat dat de ochtendspits wel uh, parten zou kunnen gaan spelen. Vooral rond Amsterdam. Dus het uh, ja, is meestal rond uh, half negen op een donderdag 200 kilometer. Maar als er veel mensen rond Amsterdam toch voor de auto gaan kiezen... kan dat wat meer worden. Goed. Jolanda, dan uh, wachten we dat af met de treinstoringen. hartelijk dank voor nu. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ga maar eens kijken hoe het is. Bijvoorbeeld op Amsterdam Centraal, want daar is Mark Robin Visser. Mark Robin, wij krijgen verschillende berichten binnen... over wanneer die storing nou verholpen is. Hoe is, hoe is dat bij jou? Nou, de, de, de schermen hier op het Centraal Station... daar staat uh, geen treinverkeer mogelijk bij de meeste treinen. Maar dan vanaf een uur of zeven dan worden sommige treinen toch wel weer ingevuld. Dat zou dus betekenen dat hier over een kwartier alweer... Uh, treinen of over een half uur alweer een trein zou moeten zijn. Maar het, het station is totaal leeg, Lara. Er staat hier geen enkele trein op, geen enkel spoor hmm. is een trein te bekennen. Dus dat, dat moet allemaal eerst nog hier naartoe komen, stel ik me zo voor. Ja, dat lijkt me ook. En dan duurt dat nog heel lang ja. voordat dat veropen is. Ja. Dat denk ik ook. Dus ik denk dat het enigszins voorbarig is... dat er nu al treinen worden ingevuld. We zullen dat in de loop van de ochtend zien. Ik denk, als ik dat zo kan inschatten... Uh, dat het nu geen enkele zin heeft om naar het Centraal Station te komen. De mensen die hier nu aankomen, met koffer en al. Ja. Terrible. 60 euro voor een taxi. So Waar you je from? Uh, I come from Amsterdam, Zwitserland. I go not to the airport. From the hotel in Amsterdam to Central Station, 60 euro? No, no. They want me from the from the station to Schiphol, yeah. 60 euro. 35 Er no, gaan geen treinen naar Schiphol yes. en daarom gaan de prices, de yes. prijzen van de taxi's gaan, uh, gaan omhoog. I'm sorry, ja. Het yeah. is niet normaal. Nee, het is zeker niet normaal. Maar dat hoor je dus. Hè. De, de taxichauffeurs gaan nu. Uh, Grote bedragen vragen voor uh, ritten naar, uh, naar Schiphol, uh, Lara. En uh, mm. ja, het is maar helemaal de vraag hoe, lang dat, hoe dat hier allemaal verder gaat. Uh, Mark Robin, wij krijgen nu het bericht binnen van ProRail... dat uh, zij verwachten dat de stremming in ieder geval nog tot negen uur duurt. Ja. Ik wens u ja, veel nou, sterker daar. Nou, dat verbaast me niks. Hè. Maar... Zoals ik al, al zei, dat er dus geen treinen staan. Dan uh, gaat het nog wel even duren voordat die dienstregeling weer op gang is. Nou, wij horen later van jou. Dank je wel, Mark Robin. Zeker. Dan gaan we naar de weg. Problemen op de weg, want die komen er wel aan. Er komen vertragingen en omleidingen, want het wegwerkseizoen begint weer. Komend weekend gaat de schop de grond in. En Rijkswaterstaat kan alvast vertellen waar dat gaat gebeuren. Van Rijkswaterstaat, Pieter van der Veen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, afgelopen jaren veel grote projecten. Complete snelwegen werden in weekenden afgesloten. Gaat dat nu ook weer gebeuren? Ja, dat gaan we dit, uh, dit jaar ook weer doen. Uh, met name, uh, er, er is één die eruit springt. Dat is de A27. Die uh, wordt begin augustus uh, zes dagen compleet afgesloten. Uh, ter hoogte van de brug over de, over de Merwede bij Gorkum. Uh, en wat gaat daar gebeuren? Uh, ja, dan gaan ze de, de, de brug is aan, aan groot onderhoud toe. En uh, daar, uh, ja, dat is toch een flinke klus. Uh, en uh, daarom is ervoor gekozen om daar uh, zes dagen flink aan de gang te gaan. Zodat hij er weer een tijd tegen kan. Ja, je zal er maar uh, moeten rijden. Wat, wat, adv wat adviseert die uh, automobilisten, meneer Van der Veen? Nou, kijk, het zijn natuurlijk goed aangekondigde werkzaamheden. We publiceren hier goed over. Dus hou de media hierover goed in de gaten. En volg de aanwijzingen die daarin gegeven worden. De omleidingsroutes zijn beschikbaar. We doen die grote klussen altijd op de momenten dat het relatief rustig is op de weg. Dus op die manier proberen we de hinder ook zoveel mogelijk binnen de perken te houden. En ja, hou de aankondigingen vooral goed in de gaten. En volg de aanwijzingen die daar gegeven worden. Dat is over het algemeen toch wel wat. Het, het beste wat de automobilist kan doen op dit soort momenten. Ja, en dan zo'n weg helemaal afsluiten en dan zes dagen vol aan de slag gaan daar. Is, is dat de beste oplossing? Want je zou het natuurlijk ook per rijbaan of alleen links of rechts kunnen doen. Ja, maar dat is op een aantal plekken. Uh, is, de, is dat eigenlijk onmogelijk? Ik, ik weet niet of u de brug bij Gorkum kent. Dat is een vrij smalle brug. Ja. Uh, veel te daar, ja, dat is ontzettend, ontzettend spannend. En als je daar flink aan het werk moet, dan blijft er eigenlijk geen ruimte over. Uh, dan, uh, dan zou er misschien nog één heel spannend er overheen kunnen, maar dan ben je ook veel langer bezig. En uh, dan is de hinder uiteindelijk nog veel, veel, veel groter, omdat je gewoon veel langer bezig bent. Waar gaan de werknemers van Rijkswaterstaat nog meer aan de slag? Nou, het uh, komend jaar zitten we dus op de A27. Op de A15 bij Tiel hebben we een aantal weekendafsluitingen uh, in, in de zomer. A13 zit een paar weekenden dicht. Uh, de A2, uh, daar uh, ter hoogte van Utrecht, uh, daar hebben we in, in april en juni nog een aantal uh, grote weekenden. waarin we de tunnel verder, uh, verder openzetten. En op de A50 Ewijk-Valburg, daar zijn we van, uh, in, in de zomer ook, ook flink bezig. Maar komend weekend dan beginnen we dus eigenlijk. En, uh, dan uh, zit er op de A12 tussen Gouden en Bodegraven uh, hebben we maar twee rijstroken beschikbaar in plaats van de drie het hele weekend. Dan beginnen we met het asfalteren van, uh, van de, ja, de eindasfaltering van het werk waar we daarmee bezig zijn. Dus aan het einde van die weekend dan, dan hebben we daar uh, weer een extra rijstrook beschikbaar. Okay. Op de A27 komend weekend, ter hoogte van Utrecht, hebben we maar twee rijstroken in plaats van vier. En de A67, tussen Helden en Gelderop, is het komend weekend afgesloten. En daar wordt het verkeer dus duidelijk omgeleid. Nou, inderdaad, houdt het maar in de gaten. Via onder andere uh, de websites van Rijkswaterstaat en uh, via de NOS. Pieter van der Veen, dank ja. u wel. Graag gedaan. Bij calamiteiten in Nederland speelt water steeds vaker een rol. Met nieuwe technieken hopen we waterschappen beter te kunnen inspelen op het onverwachte. Samen met TU Delft en twee waterschappen ontwikkelde adviesbureau Nelen en Schuurmans... daarom een nieuw computersysteem dat veel sneller en ook vooral veel beter kan voorspellen... wat de gevolgen van hoogwater zijn. Verslaggever Garry van Penkteren sprak erover met directeur Sietse Wietse Schuurmans. Ja, dit is een deel van de vecht... En dit bestaat eigenlijk uit 30 miljoen uh, puntjes waarmee die vecht is gemodelleerd. En dat is dus eigenlijk ook heel moeilijk om dat precies te modelleren... wat er dan gebeurt bij een hoogwatergolf. Dan kunt u dat laten zien? Ja, dat kunnen we nu met dit 3DI waterbeheerprogramma. Eigenlijk vroeger duurde dat dagen of weken om zo'n berekening te maken. En nu kunnen we direct zien, als, het is bijna als een soort game. Als laatst... een spelletje, als een computerspel. Ja, waarin we kunnen laten zien wat er gebeurt bij een hoogwatergolf. O oh ja, want ik zie al iets gebeuren. Het wordt ja. donkerblauw. Dus hoe donkerder het water, hoe dieper. En je ziet het ook al nu buiten de oevers treden En het gebied in een. O oh ja, meer... want er worden gebieden lichtblauw. Ja. En dit rekenhard is nu ongeveer duizend keer sneller... dan eigenlijk alle andere programma's in de wereld die er nu zijn. Als er een watersnood dreigt, dan kan je kijken van... als ik het daar ophoog, daar mijn zandzakken leg... hou ik het dan tegen. Wat gebeurt er dan? En dat kunnen we nu direct doen... En ja, binnen een paar minuten heb je het resultaat. Nou, dat was tot voor nu eigenlijk was dat onmogelijk om te doen. Als we dit nou in Nederland meer gaan gebruiken, scheelt het ons dan geld? Ja, ik denk dat het ons uh, enerzijds uh, zal het geld opleveren. Maar wat denk ik ook heel erg belangrijk is, is dat je een betere communicatie hebt met, met burgers of anderen om te laten zien wat er gebeurt. Het is voor leken, als ik het zo mag zeggen zoals u, makkelijker uit te leggen. Ja, we kunnen het zelfs ook in stereo uh, laten zien, in een realistische omgeving. Dus dan ziet het er nog begrijpbaarder uit. Maar je kan ook de inbreng van alle ideeën die mensen hebben, kan je direct toetsen. En of het dan een onzinnig idee is of een realistisch idee, dat kan je direct laten zien. En dan snappen mensen ook, oké, okay, ik dacht dat het hielp, maar het helpt eigenlijk niet. Die accepteren dat dan ook veel meer. En krijgen we door zo'n systeem nou ook minder wateroverlast? Wat je voorkomt eigenlijk is dat je maatregelen neemt... die geen effect hebben. Die, die uh, bespaar je jezelf. En als er wateroverlast is en je weet precies hoeveel het is... kan je ook zeggen, ja, dit is acceptabel, dit is vervelend... maar niet levensbedreigend. En hier is het wel levensbedreigend. En daar kan je dan ook je geld en energie op inzetten. Want kan dit nou uiteindelijk ook mensenlevens... of bijvoorbeeld de levens van dieren gaan redden? Ja, dat denk ik zeer zeker. Want wat je nu ziet, dat als er een overstroming is wil je eigenlijk direct weten waar liggen de kwetsbare objecten... waar liggen de, ja, de ziekenhuizen, bejaardenhuizen of wat zijn echt de, de plekken die het eerste in aanmerking komen... waar ik me de hulptroepen zeg maar naartoe moet sturen. En als je niet precies weet wat er gebeurt... weet je ook niet precies hoe je dat, waar je je moet op concentreren. Als je het dan nou vergelijkt met de jaren 50 in Nederland... toen is er een grote watersnoodramp geweest. Is het gevaar op zoiets nou toegenomen, bijvoorbeeld door de klimaatveranderingen? Nee, ik denk dat de dat gevaar behoorlijk uh, is, is afgenomen. Mensen vergeten ook dat als het nu zou gebeuren en we zouden goed informeren... dan zouden er veel minder slachtoffers hoeven te vallen. Uh, volgend jaar is het 60 jaar geleden. Dan vindt er ook een herdenking plaats. Dus we zijn nu met Zeeland in contact om eigenlijk die situatie na te spelen. En om te kijken, oké, okay, wat is er nou precies gebeurd? En hoe hadden we dit nou wellicht uh, kunnen, ja, het aantal slachtoffers kunnen voorkomen? Dus er is nog een heleboel mogelijk, zeg maar, om... Ook al komt het water om dan te zorgen dat het geen ramp wordt. Het NOS Radio 1 De ochtendkranten. De verscherping van toezicht op chemiebedrijven dreigt vast te lopen op geldproblemen. Dat schrijft het Financiële Dagblad vandaag. Naar aanleiding van een gesprek met de Koepel van Provincies. Het Rijk wil nieuwe, strengere controles op gevaarlijke bedrijven... om toekomstige rampen, zoals bij chemiepak, te voorkomen. Nou, hiervoor is dan eenmalig 220 miljoen euro nodig. Provincies en Rijk zijn het oneens over wie die kosten moet dragen. Vanaf volgend jaar moet er een compleet nieuwe toezichthouder beginnen... met controles van gevaarlijke bedrijven. En provincies noemen de startdatum in het FD ambitieus. Een van de problemen is dat provincies en gemeenten... nu al stevig gekort worden op hun jaarlijkse toelagen van het Rijk. De kosten voor het toezicht komen daar dan nog bovenop. Waarom radicaliseerde hij? Dat vraagt trouw zich af op de voorpagina. Daarboven staat een grote foto van Mohamed Merah. Hij schoot vermoedelijk vorige week zeven mensen dood in de buurt van Toulouse. De krant kijkt ook naar de politieke gevolgen van de aanslagen in Frankrijk. De presidentsverkiezingen komen eraan. Marine Le Pen en Nicolas Sarkozy spinnen hier garen bij, schrijft de krant. Telegraaf doet een poging om te achterhalen wie de grote geldschieters in de Verenigde Staten zijn die de PVV steunen. Krant oppert een paar mogelijkheden. In 2008 heeft Wilders gesproken op een bijeenkomst van het Hudson Institute, conservatieve denktank in New York. En sindsdien wordt David Horowitz vaak genoemd als lobbyist voor Wilders. Horowitz geldt als een van de felste bestrijders van progressief Amerika en zit achter de pro-Israël organisatie Freedom Center. Hij haalt jaarlijks voor miljoenen dollars binnen en exporteert een hele reeks websites. Ja, andere de figuur die wordt genoemd is Daniel Pipes, de oprichter van het Middle East Forum. Voorstaan van, van een inval op Iran. Hij zou Wilders in contact hebben gebracht met zijn eigen financiers. En ook uh, Pamela Geller, een zeer invloedrijk conservatief blogster... is uh, een Wilders adept, denkt de Telegraaf. Want meer dan een beredere gok van de krant is het niet. Een aanbiedingssite Groupon riskeert een boete van maximaal 4,5 ton... vanwege misleidende berichten van medewerkers, schrijft Spits. Medewerkers van Groupon doen zich volgens een ondernemersplatform voor... als patiënten op internetfora. Als zogenaamde patiënten beschrijven ze vervolgens... hoe goed ze zijn geholpen door een bepaalde personal trainer. En dat is toevallig net een personal trainer... die via de site van Groupon dan een aanbieding doet. Groupon wil in afwachting van een intern onderzoek... voorlopig nog maar even niks zeggen. Over de storing van het spoorverkeer. Hoort u meer na 7 uur? Net als over de toestand in Toulouse. Samsung, Sony, HP, Siemens. De beste merken elektronica shop je extra voordelig bij Weekend.nl. Nu met kortingen tot wel 250 euro. Dus bestel vandaag nog en je hebt het morgen al in huis. Eerst Weekend.nl. Schaal, daar blijven ze nou. Ik Suriname voetballer, Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizer.nl? Wij kunnen u alles uitleggen over betalen, kredieten en verzekeren. Maar als startende ondernemer wilt u ook snel en gemakkelijk een zakelijke rekening kunnen openen. Maar dan moet ik zeker eerst tijdens kantooruren bij jullie langskomen. Nee hoor, u kunt online heel gemakkelijk een zakelijke rekening openen. Ook buiten kantooruren, direct van start met ondernemen. Dat is Starten Anonu. Meer weten? Ga naar abnamro.nl slash starten. ABN Amro, de bank Anonu.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 Wij hebben de juiste online professionals. Someone for serious online business. Lease maatschappij Dutchlease biedt u de allernieuwste automodellen van 1972. Zoals de nieuwe Volkswagen Kever met een top van maar liefst 100 km per uur. Ja, in 40 jaar is er veel veranderd. Maar bij Dutchlease leest Lies u de nieuwste modellen nog altijd met voorrang. Dat is Dutchlease. Al 40 jaar snel, persoonlijk en nuchter. Kijk op Dutchlease.nl voor alle mogelijkheden. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Bij Dutchlease liest u al een Volkswagen up vanaf 179 euro per maand. Kijk op Dutchlease.nl. Dit is Radio 1.